Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet kijkt naar een extra energietoeslag. Die is bedoeld voor de armste Nederlanders... die door de stijgende energieprijzen hun rekeningen steeds moeilijker kunnen betalen. Minister Schouten heeft erover overlegd met gemeentes... en die zeggen dat de extra toeslag mogelijk is. De komende weken wordt het verder onderzocht, zegt de minister... Een maand na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd al bekend dat mensen met een kleine portemonnee 800 euro energietoeslag konden krijgen en mogelijk komt daar dus wat bovenop. Finland en Zweden zijn een flinke stap dichter bij het NAVO-lidmaatschap. De 30 NAVO-landen hebben daar vanochtend een handtekening voor gezet. Daarmee is het nog niet definitief. Alle nationale parlementen moeten er ook nog voor stemmen. Minister Hoogstra van Buitenlandse Zaken is er blij mee. Zij zijn er veiliger door en wij zijn er ook veiliger door. Omdat we de NAVO verder versterken. Twee voor Nederland hele belangrijke bondgenoten uit de EU... nu ook toetreden tot de NAVO. En bovendien twee landen die zelf al hun militaire hebben heel goed op orde hebben. Applaus zo net bij de start van de etappe van vandaag in de Tour de France. Het peloton stond stil bij de schietpartij in Kopenhagen. In Denemarken, waar de Tour dit weekend startte. Inmiddels zijn de renners in Frankrijk. Er liggen... Opnieuw kansen vandaag voor de twee Nederlanders die al een etappe wonnen. Een van hen is Dylan Groenewegen. Het eerste plan is, is voor mij. Um, ja, om echt voor een sprint te gaan en ik denk dat dat mogelijk is. Ja, er zitten wel wat klimmetjes in, maar hij hoopt die goed te overleven en denkt dus aan een massasprint. Net als die andere Nederlandse rit weer naar Fabio Jacobsen. Ik heb er zin in. Uh, die eerste week in de Tour was een groot doel. Morgen liggen de lastige kasseien, maar vandaag is het waarschijnlijk sprint en daar gaan we voor. De finish is tegen half zes vanmiddag. Het weer regelmatig zon, in het noorden kan een buitje vallen. Morgen meer bewolking en vooral in het noorden meer kans op nattigheid. Het wordt een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N201, hoofddorp Hilversum. Bij Meidrecht is de verdraging 10 minuten.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 Nu. jouw keuze ZFM. To the sun, there's more to be seen than can live. Ik weet Ik weet Er is al ook...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 thing to me.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 and tell your best friend. verdad como fue es un castigo de dios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 Be alright